Het Openbaar Ministerie vervolgt een gynaecoloog van het Westfries gasthuis in Hoorn. Hij wordt verdacht van het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel aan een moeder en van dood door schuld van haar baby. Het kind overleed twee dagen na de bevalling in 2009. Volgens het OM waren er afspraken dat er een keizersnede zou worden uitgevoerd als de bevalling te lang zou duren, maar dat gebeurde niet.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 Ook wijzen ze erop dat niemand op het congres geloofde dat Rutte de hypotheekrente aftrek kan redden. David Ferrer heeft het UNICEF open gewonnen. Op het gras van Rosmalen was hij in twee sets te sterk voor de Duitse Philippe Petschner. De Spaanse tennisser won met 6-3 en 6-4. Het weer vanmiddag is wisselend bewolkt. Het blijft grotendeels droog, maar plaatselijk kan er een buitje vallen. Middagtemperatuur 20 graden in het zuiden en 17 aan de kust.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 Lekker hè? de muziek van Juk Masakela op de Zandvoortse Radio. Jor, de aan Kaluzit BB. En daarmee zijn we aangekomen in uur 2 alweer van Zandvoort op zaterdag. Nogmaals een hele goede middag. Z voor Zandvoort en de regio. Hey, wat gaan we in de tweede uur allemaal uh, doen, Albertjan? Nou, uiteraard rond de klok van half vier de evenementenagenda. Dus ik zou zeggen, houdt u pen en papier bij de hand. Want wellicht dat er een evenement is waarvan u zegt. Hey, daar wil ik heen, dan kunt u dat gelijk even opschrijven. Verder hebben we natuurlijk Zandvoort nieuws in het kort. Dat doen we tussen de muziek door. Uh, ik denk dat ik straks bij het begin ook met die bioscoopagenda even te doen. En dan volgende okay. week dan plannen we op vaste tijd in. Uh, verder, uh, de kwalificatie van de Formule 1, die om twee uur verreden werd op het circuit van Valencia in Spanje, is ten einde. Dus daar heb ik straks ook de uitslag voor u van. En voor de rest natuurlijk veel muziek en gezellig zonnig Zandvoort en zonnige muziek. Wat willen we nou nog meer, hè? Van onze eigen Zandvoortse zangeres. Ja, hier is Luna. Ze is weer helemaal terug en met haar lekkere platen ook. Hier is Policia. Zandvoort, Zandvoort. Samba, hoor je, uh, hoor je op C-FM's Dat was, uh, jouw ja, heet groep alweer? Hoe heet je Zoek hem op. Oh ja, ik weet het alweer. De Two Man Sound was dat. Oh, dat wist ik wel hoor. En de Disco Samba, lekkere zonnige muziek zo op de zaterdagmiddag bij CFM. Ja, en uh, enige tijd geleden was de, deze, deze uh, camping al een keer in het nieuws om andere redenen. En dan heb ik het over uh, de camping Zandervoorde. Want morgen gaat in het Amsterdamse Filmtheater... G een documentaire in première over het Zandvoortse kervenpark Zandervoorde. Het is een afstudieobject van Inge Meijer die aan de afgelopen jaren haar studie heeft gevolgd ...aan de Art IZ-Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem. Afgelopen zomer heeft de student een half jaar in een caravan op het park gewoond en vooral gewerkt. Ze volgden in die periode een aantal personages onder wie Jan de Beheerder... ...en een handvol kleurrijke kampeerders die daar soms al hun leven lang verblijven. Het resultaat van Inges filmwerk is een prachtige sfeerbeeld van de camping. Die is verworden tot een hechte gemeenschap met al zijn ups en downs. Zo zijn Kobe en Leo, een paar dat ook een rol speelt in de documentaire, afgelopen najaar plotseling overleden. De documentaire zal binnenkort ook op dvd worden uitgebracht. Dus wellicht alle liefhebbers van uh, de camping Sandervoorde. De dvd komt eraan. Dankjewel Albert-Jan de programmaleider. <laughs> de hier is uh, Nico Beck. Ja, oké. Okay.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 Shout to the top Let's order. Yeah. Shout it to town! Shout, to shout, really shout! Shout! Shout! Shout! Shout! Shout! Shout! Shout! Shout! Je de Staalkuizel, de speciale extended remix van Shout to the Top. En Dan wordt het uh, drie voor half vier. zo dadelijk naar het volgende plaatje. Dan krijgen we de evenementenagenda voor de komende dagen. Is nog even een ander kort Sanfoorts bericht. Nou ja, het had ook in de evenementenagenda gekund. Maar ik denk, ik maak hier even een apart itempje van. Want het is uh, vanavond al. En ik kan me voorstellen dat wandelaars daar, uh, die geïnteresseerd zijn, daar graag aan mee willen doen. Maar ik weet niet of er nog ruimte is. Maar aan het eind heb ik wel een telefoonnummer. Dus houd even pen en papier bij de hand. Want... Vanavond kunt u namelijk met een gids een mid-zomernachtswandeling maken in de Amsterdamse Waterleiding Duinen. De wandeling start bij daglicht, gaat verder in de schemering en eindigt in het donker. Een kans om de duinen op een andere manier te beleven... ook op een tijdstip dat de duinen normaal gesproken niet toegankelijk zijn. De wandeling start om 8 uur bij de ingang in de zelk en duurt ongeveer 3 uur. Voor deze excursie is een goede conditie noodzakelijk. De wandeling gaat namelijk niet alleen over gebaande paden. De minimumlijftijd is dan ook 16 jaar... Deelname is 10 euro, inclusief een drankje. En u kunt zich even informeren of er nog ruimte dan wel plaats is... op telefoonnummer 020-608-7595. Dus wilt u vanavond een, een midzomernachtswandeling meemaken... Uh, wat absoluut een aanrader is... dan uh, zou ik bellen met 020-608-7595. Hé, hey, wat leuk zeg. Ja. Zeker de moeite waard om uh, daaraan uh, mee te gaan doen. En dan krijg je gewoon steeds meer zin in Salvo, toch? Dat dacht ik ook. Hier is de Pasadena Dream Band. En uh, die band had in de jaren tachtig ook heel veel zin in Salvoort. Hebben We hebben nog een keer live opgetreden hier in Salford? Toen uh, kon je de single met handtekening krijgen. Dat was, er, dat was een barraspijn. Hier op het gashuispijn oh, volgens mij. Okay. Ja, ja, ja. ja. Het is de is dit ook, hè, Albert Jan? Ze hebben nog helemaal gelijk aan. Jazeker. Je, ja, zeker. je hoort, uh, de beste die er bent op CFM Zandvoort. Met. Hey, ga je mee naar Zandvoort aan de zee. CFM. Voor Zandvoort en de regio. En uh, het is inmiddels uh, half vier geweest. Tijd voor de evenementenagenda. Wat kunnen we de komende dagen allemaal gaan doen, Albert ja, Jan? En, uh, zonder volledig te zijn, uh, de evenementenagenda, maar daarover later uh, meer. Uh, allereerst natuurlijk vanavond die midsomernachtse wandeling, uh, uh, in, in de Zilk. U kunt ze daar nog voor uh, aanmelden als er nog ruimte is. En de telefoonnummer had ik u gegeven, maar geef ik voor de zekerheid ook nog even. Dat is 020-608-7595. 020-608-7595. Vandaag en morgen is er een tweedaags muziekfestival bij Beach Club Rich. En dat begint om 12, dat is van om 12 uur begonnen en duurt tot 12 uur vannacht. En morgen wederom van 12 uur tot 12 uur s'nachts. Uh, festival, tweedaags muziekfestival bij Beach Club Rich. Dan gaan we naar morgen, Italia aan Zandvoort. Onze weerman zei het al: neem een parapluutje mee, want het komt wel eens een beetje gaan regelen. En wat is er dan? Italia Zandvoort is het Italiaanse race evenement van Nederland en het vindt nu plaats morgen op het circuitpark Zandvoort. Het circuitpark staat deze dag volledig in het teken van alles wat met Italië te maken heeft. Italia Zandvoort is daarmee ook dit jaar het grootste Italiaanse lifestyle event voor het hele gezin. Diverse demonstraties op het circuit worden afgewisseld met het nodige entertainment op de diverse paddocks. Ik heb hier voor mij liggen het tijdschema en het begint reeds morgenochtend om 9 uur en loopt door tot tot 6 uur. Ik zou zeggen... ...Viva Italia op het circuitpark Zandvoort... ...morgen vanaf 9 uur. Blijft u in het dorp, dan hebt, kunt u genieten... ...van 1 uur tot 4 uur in het muziekpaviljoen... ...van Gerardo Rosales in Bando. Ro, Gerardo Rosales in Bando. Dat is wel een Mexicaanse... ...Zuid-Amerikaanse muziek zijn. En dat is van een uur of 1 tot 4 uur. Italia Zandvoort had ik u al opgeattendeerd... ...dan gaan we natuurlijk volgende week... Dus ...van 26 tot en met 29 juni... ...de fietsvierdaagse... ...en de start is daarbij altijd zoals gebruikelijk bij de hockeyclub. En het begint om half zeven. Dan volgende week hebben we weer een activiteit in het muziekpaviljoen. Het vuurorkest En dat is ook van één uur tot half drie in het muziekpaviljoen. En voor de 50 plussers onder ons 3 juli Ambo-feestmiddag in de Krocht aanvang half drie. Daar mag ik ook heen. Ambo-feestmiddag, de Krocht, aanvang half drie. Maar vooralsnog uh, zijn we met dit weekend bezig met Beach Festival bij Beach Club Ries. Morgen muziek in het muziekpaviljoen. En Italiaans uh, geluiden en geraas op het cycliepark Zandvoort genoeg dingen te doen Zo. in en om Zandvoort dat was weer een hele mond vol dankjewel en uiteraard volgende week weer rond half vier de evenementagenda wat kun je de komende dagen allemaal gaan doen in Zandvoort, hoor, dat is juist van Albert Jan door met de muziek op deze zonnige zaterdagmiddag hier is Warren G te samen met Nate Doc, en het nummer heet Regulate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 I might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 And if your hands is up start to 13 we'll regulate. If you know like I got no you don't wanna step to this. De van Zandvoort ook op tv. ZFM Text TV op kanaal 45. ZFM. En kijk je digitaal dan ga je naar kanaal 40. Op uh, Otterwan was het uh, bekendste nummer eigenlijk, D.I.S.C.O. En dat wil je ook een beetje terug in bijna uh, elke platen die ze zo'n beetje uh, gezongen hebben in deze medley. Otterwan was dat met een lekkere mega mix, Lekkere muziek uit de jaren 70 en 80 bij CFM. Inmiddels uh, kwart voor vier geworden. We hebben op bezoek in de studio Sabine. Sabine Huls, welkom in de studio... Leuk dat je er bent. Dankjewel. En uh, voor de luisteraars die het niet weten: uh, jij bent verbonden aan het museum. Klopt, ik ben uh, beheerder van het Stanford Museum. Klopt. Maar voordat we over, het over een speciale activiteit van het museum gaan hebben, even. Uh, ik heb begrepen dat je net van de opening komt van een nieuwe kunstgalerij aan de Thorbeckstraat 11. Klopt. En dat is een Galerie La Raven. Ja. En hoe was dat? Ja, prachtige Verrijking voor Zandvoort. De eigenaar uh, Mark Giannizello die, uh, is uh, eigenlijk uh, opera -zanger van beroep. En die stond daar zelfs net uh, prachtige stukken op te voeren. Oké. Okay. Ja, heel erg leuk. Uh, uh, was het druk? Was het goed bezocht? Ja, ja het was uh, druk. Een galerie, dan denk ik aan, uh, aan schilderijen, kunstwerken. Uh, is het ook een bepaalde richting of is het heel algemeen? Ik heb uh, prachtige foto's gezien. Ik heb schilderijen gezien, portretten. Ik heb beelden gezien. Um, ja. ja. Te veel om op te noemen. Nou, nee, dat is het. <laughs> Oké. Okay. Goed. Uh, maar waar uh, we je eigen gevraagd hebben om uh, even langs te komen... Uh, een nieuw initiatief van het museum is, een, is het muse Museum Podium. Klopt. Kan je de luisteraars even toelichten hoe dat idee is ontstaan... en wat het be behelst? Ja. Nou, het museum ambieert um, het, het centrum te zijn voor uh, kunst en cultuur in Zandvoort. En ik vind dat uh, theater, uh, muziek, poëzie uh, hm. daarbij hoort... Dus ik wil graag een platform zijn voor muziek, theater, poëzie en verhalenvertellers. Iedere laatste zaterdag van de maand nodig uh, uh, mensen uit om... Uh ja, om, uh, om op te treden. Doen jullie dat rechtstreeks dat uitnodigen? Of gaat dat via een bureau of waar waar wie dat dan voor jullie gaat zoeken? Of nee, doe, we hebben een vrijwilligster, Noortje Olly Muller. En, uh, dag Noortje. En, dag Noortje, <laughs> hallo. Fijn dat je luistert. En uh, zij, um, zij heeft dit uh, tot zich genomen en heeft het zich eigen gemaakt. En zij zorgt voor het programma iedere maand. Iedere maand dus de... zij nodigt ook uh, de, de, de mensen uit. Zij, uh, zij zoekt naar uh, wat er past in, uh, in de tijd van het jaar. en ja. Ja, Zo proberen we een aantrekkelijk programma te en in elkaar te zetten. En met een mooi woord... de kick-off is volgende week? Nee, nee. De kick-off was vorige maand met Carla oh ja. Bos. Oh, oh ja, ja. ja oké. Okay. Dat was een harpiste En zij, uh, zij speelde in de, in de tuin van het museum. En zij leidde haar verhaal, haar muziek heel mooi in met, uh, ja, met waar de muziek vandaan komt. En uh, wat, wat de muziek van haar doet. Dat was, was echt fantastisch. En het werd heel goed bezocht al. We hadden, de tuin zat vol. Dus daar was ik heel blij mee. Ja. En ik hoop dat dat de komende tijd ook zo zal zijn. Maken jullie ook in het kader van het museumpodium gebruik van zoals men dat tegenwoordig noemt social media? Ja, zeker. Je, dus je ja. hebt een, je hebt een, een relatiebestand en vrienden van en noem maar op. En die krijgen van tevoren uh, de aankondiging al. Nou, we zitten op Facebook en op ja. Twitter. En uh, ik kondig het daar aan. En in de Zandvoortse Courant. Op verschillende websites. Um, en... Uh, dat is voor nu eventjes hoe ik, hoe ik het naar buiten breng, maar ja. we, gaan dat, dat, we gaan dat groter, groter doen en uh, we gaan ook een vrienden van uh, club oprichten, maar zover zijn we nog niet. Nee, okay. nou, volgende week is er dan weer een uitvoering en wie heb je volgende week te gast? Volgende week komt uh, violist Thomas Patijn en fluitiste Lanette Pauw uh, komen optreden. En wat voor muziek gaan die maken? Klassieke stukken. Ja. Um, ik weet niet precies welke stukken, maar ik, uh, ik nou. denk dat ze een mooi programma in elkaar zetten. We, voor, voor mensen die meer willen weten, kunnen we ook altijd kijken op de, jullie website. Uiteraard. En dat is www.zandvoortsmuseum.nl www.zandvoortsmuseum.nl Zijn er nog kosten aan verbonden? Nee, um, ik probeer de kosten op dit moment uh, laag te houden om het leuk uh, te introduceren. En uh, we hanteren de prijzen voor de, de entreeprijzen. Ja. Dus volwassenen betalen 2,25. Jeugd en uh, mensen met een museumjaarkaart die uh, komen gratis binnen. En er is plek voor maximaal 50 personen. Vol is vol. En dan ga je ervoor staan van we zitten vol. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou geweldig initiatief dat museumpodium. Ja. En uh, ik hoop dat uh, vorige week zal het ook al uh, goed uh, Volgende Vorige maand zal het ook goed vol. Ik hoop op 30 juni wederom met heerlijke klassieke muziek. En met dit weer. Dan kan het alleen maar goed komen. Dat Lijkt mij... Lijkt mij ook goed. Ben ik iets vergeten te vragen? Ja, we starten om uh, van, van drie tot om drie uur. Het duurt ja, tot vier uur, dus het is dus een uurtje. En de aanvang is uh, om kwart voor drie. Dus uh, Komt allen luisteren? Nou, Sabine, bedankt voor deze vooraankondiging. Nadere informatie terug te vinden op www.zandvoortsmuseum. Uh, en ik zou zeggen, meld u zich op tijd aan, want 50 en dan vol is vol. Ja. Zeg, bedankt voor de moeite dat je even Graag langs wilde komen. Oké. Okay, een mooie initiatief van het Sanford Museum en natuurlijk met name Noortje. Nou, we hebben het over de opening van Gallery La Raven in Sanford. Mark Janicello. Hij heeft gezongen en wij draaien een plaatje van hem bij CFM. Take your things, forget all about me. Show me why you failed to realize that you might not ever get another. Play that game play. You're playing play game. To And that was Bobby Round, and Tool Can Play That Game. CFM Race Radio. Report. Report. Ja, we ja. schakelen live over naar uh, het Formule 1 circuit met Albert uh, Vos. Nee, ja, en dat zien circus... we vanuit een warme studio aan het gas en En dat circus is uh, dit weekend neergestreken in uh, Valencia en wel het uh, straatcircuit uh, uh, gerace van de Formule 1. Vanmiddag om twee uur vond daar de kwalificatie plaats voor de race van morgen en onder de uitvallers, zeker naar de eerste kwalificatie, uh, dat verrassende uitvallers. Uh, uh, Ferraris Twee keer. Massa en Alonso vielen na de eerste kwalificatie al uit. En mede ook nog door gevolgd door Weber en Schumacher. Die kwamen daar dan wel doorheen. En uiteindelijk uh, op Nou, ik vertel het je maar weer niet. Vertel. Ja, heel goed. En, juist. Op vertrekt morgen om twee uur. Live te volgen trouwens via RTL 7. Uh, Vettel, gevolgd door Lewis Hamilton op de tweede plaats. Dus de twee Kemphanen. Leiders in het wereldkampioenschap. Staan op de eerste row. Omdat, zo heet dat dan. Op de derde plek uh, gevolgd verrassend door Maldonado en dan krijgen we Grosjean, Rijkonen en Rosberg. Nogmaals, Vettel op Pool, gevolgd door Hamilton, Maldonado, Grosjean, Rijkonen en Rosberg. En ergens in het achterveld de Ferraris van Massa en Alonso. Uh, morgenmiddag 2 uur live te volgen op RTL 7. Dat wat betreft het Formule 1 nieuws bij CFM. Zo dadelijk zijn we er nog een uur lang met een aflevering van Zandvoort op zaterdag. En daarin, onder meer, het gedicht van de week. Ik heb er nu alweer zin in, Albert jan En het thema is vakantie. Vakantie, oh, wat lekker, hè? Hey, oh, oh, oh. En uh, ja, uiteraard ook het dier van de week. En nog vele andere items. Graag tot zometeen na 4 uur, dus zijn we er nog één uur lang. En Paul Young, and every time you go, away waste, de laatste dier voor je draaien voor je.